President Obama en de republikeinse leider Beuner... hebben weer gepraat over de Amerikaanse begrotingsproblemen. Democraten en republikeinen moeten voor het eind van het jaar... een akkoord zien te sluiten over de begroting... om te voorkomen dat in januari een aantal belastingverhogingen... en bezuinigingen automatisch in werking treedt. Voorlopig lijkt er nog weinig schot in het overleg te zitten. In de Amerikaanse staat Connecticut zijn de eerste slachtoffers... begraven van de schietpartij van vrijdag in het stadje Newtown. Het zijn twee jongetjes van zes jaar oud. En De komende dagen volgen meer uitvaarten. Een man van twintig schoot vrijdag 27 mensen dood... onder wie twintig kinderen en daarna zichzelf. Gisteren werden de slachtoffers herdacht in een dienst... waar ook president Obama sprak. Obama zei bij de herdenking dat hij alles zal doen wat in zijn macht ligt... om dit soort schietpartijen te voorkomen. Diederik Samson heeft ook de publieksprijs voor de politicus van het jaar gewonnen. De verkiezing was georganiseerd door een Vandaag. Jan Kees de Jager van het CDA werd tweede. PVV-leider Wilders eindigde als derde. Veel kiezers prijzen Samsons eerlijkheid en de manier waarop hij debatteert. Dat de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen 38 zetels haalde, wordt ook gezien als verdienste van Samson. De PvdA-leider werd gisteren door de parlementaire pers uitgeroepen tot politicus van het jaar. Vrijdag won hij de jongerenprijs, die ook door een vandaag werd uitgereikt. De Lode Leeuw voor de irritantste tv-reclame van het afgelopen jaar gaat naar een spotje van webwinkel Zalando. Daarin zit een vrouw die bij elke nies van kleding verandert. Vorig jaar werd een ander spotje van Zalando al uitgeroepen tot irritantste commercial. Toen ging het om het spotje met nudisten. Het beeldje werd vanavond uitgereikt in het trosprogramma Radar. Volgens het consumentenprogramma ging 62 van de ruim 127.000 stemmen naar Zalando. De Lode Leeuw persoonlijkheidsprijs gaat naar Patricia Pai voor haar optreden in het spotje voor Miljoenenspel.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 De oudste mens ter wereld is overleden. Dina Manfredini is in haar woonplaats Des Moines in Iowa gestorven. Ze was 115 jaar, 8 maanden en 13 dagen oud. Manfredini werd in Italië geboren en emigreerde in 1920 naar de Verenigde Staten. Ze trouwde, kreeg kinderen en werkte als schoonmaakster. En dat laatste deed ze tot haar negentigste. Manfredini kon prima voor zichzelf zorgen en bleef tot haar 110e zelfstandig wonen. Daarna ging ze naar een verzorgingshuis.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 Woensdag overwegend droog en kans op zon. En de dagen daarna neemt de bewolking toe en wordt het iets frisser. Dit was het NOS Journaal. We laten ons niet leiden door de waan van de dag. Hof Hoorneman Bankiers. Uw vermogen is het waard. Op 19 december is de uitreiking van de Ster 2012. Wilt u dat uw favoriete commercial meegaat naar de show? Ga dan nu naar www.stergoudenloekie.nl en stem!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 Geef op Giro 999. Maak een geheel vrijblijvende afspraak via Hofhoorneman.nl. Uw vermogen is het waard. Help kinderen die medicijnen op een verlanglijstje hebben staan. Geef op Giro 999. nacht, vrienden.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 Binnen zit Eva Jinek. De parachutist die dood in een weiland werd gevonden... blijkt er nu ruim een week te hebben gelegen. Niemand heeft hem gezocht, niemand heeft hem gemist. Als je dood bent, ben je vast niet eenzaam. Maar ik blijf me afvragen aan wie had hij kunnen vertellen... hoe mooi die sprong was geweest. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen op deze maandagavond. Hij zou wel eens de nieuwe premier van Nederland kunnen worden, Emiel Roemer. Inmiddels weten we beter, maar dat leek heel goed mogelijk in het voorjaar van 2012. Regisseur Koen Verbraak volgde Roemer vanaf dat moment met een camera overal waar hij naartoe ging. Vanavond ging de documentaire tussen pieken en pijlen in première, en daar gaan we het over hebben. Nederland als diplomatieke dwerg, wat kost het ons als de bezuinigingen op buitenlandse zaken doorgaan? en de grootste gerechtelijke dwaling in de Nederlandse geschiedenis. Morgen weten we of die daadwerkelijk plaats heeft gevonden. Vanavond horen we de details. Vrolijkheid is er gelukkig ook. De band Mos is te gast hier in de studio van Het Oog. Dit allemaal het komende uur. Maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 17 december. In Newtown zijn de slachtoffers herdacht van het bloedbad op een basisschool. President Obama was erbij en liet nabestaanden weten dat het hele land meeleeft. I come to offer the love. And prayers of a nation. Hij deed opmerkelijke uitspraken. In de Amerikaanse grondwet is verankerd dat iedereen een wapen mag dragen. Inperking van die vrijheid ligt op zijn zacht gezegd gevoelig. Toch wil Obama iets doen. In the coming weeks I'll use whatever power this office holds to engage my fellow citizens from law enforcement to mental health professionals to parents and educators in an effort aimed meer preventing more tragedies like this. Dit soort drama's moet worden voorkomen, zei hij. Volgens sommigen was het de beste toespraak die Obama ooit heeft gehouden. That's the best speech I've ever heard President Obama give. Um and it touched on all the important points. In Noord-Korea werd een herdenking gehouden van een heel ander kaliber. Kwetsbare muziek voor een keiharde man. Met veel pracht en praal werd de sterfdacht van dictator Kim Jong-il herdacht. Zijn zoon, Kim Jong-un, bracht een eerbetoon in zijn vaders mausoleum. Als je allochtoon bent, lukt het nog altijd minder snel... om een baan te vinden dan bij een uitzendbureau dan een autochtoon. Dat blijkt uit een groot onderzoek... waarbij het Sociaal en Cultureel Planbureau acteurs op pad stuurde. Ze zeggen dezelfde zinnen, ze zijn getraind op wat ze moeten zeggen op vragen van intercedenten. Hoe ze overkomen, hetzelfde looptempo, hetzelfde stemvolume. Dus ze zijn helemaal vergelijkbaar in eerste indruk. Behalve dan hun afkomst. Verder klinken de acteurs bijna hetzelfde. Ik heb MBO 3 gedaan. Ik ben goed met Belscript. En ik kan, ik kan de klant overtuigen zonder dat het pusherig wordt. Maar ze worden dus niet vergelijkbaar behandeld door de uitzendbureaus. De brancheorganisatie van uitzendbureaus laat weten dat er al veel minder wordt gediscrimineerd dan vroeger. Tros Radar heeft de irritantste reclames van dit jaar bekroond met de Lode Leeuw. Bij de bedrijven won online winkelbedrijf Zalando, waar mensen bij elke nies in een andere outfit belanden. Maar ik ben dat Zalando-virus is contagieus is. Maar liefst twee derde van de stemmen ging naar deze schreeuwige reclame. En dan de bekende Nederlander die zich het irritantst mag noemen. Oude bok met het jonge hertje. Snauwbekoningin Patricia Pai voor haar neerbuigende rol... in een reclame voor miljoenenspel. Wie zijn al die mensen? Gelukkig vindt ze de reclame zelf wel leuk. En Het was op de pizza opgenomen, dus we hebben er ontzettend mol ja. aan gehad. En ja, doe mij er nog maar een paar, want je betaalt ook goed. Ik ben miljonair van geworden. Dat loopt niet. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En dan heeft mijn collega Ewad de Jong alvast de kranten vanmorgen voor ons gelezen. Ewout. Ja, zeven rechters van het gerechtshof in Leeuwarden... hebben een manifest opgesteld tegen de uitholling van de rechtspraak... en de manier waarop de Raad voor de Rechtspraak hen vertegenwoordigt. Volgens de opstellers krijgt het manifest de steun... van enkele honderden rechters uit het hele land. En het is voor het eerst dat rechters openlijk actie voeren. De irritatie en de onvrede komt na de recente benoemingen... van gerechtsbesturen, waarop de rechters geen enkele invloed hebben. Verder vinden de ondertekenaars van het manifest... dat de rechtspraak steeds meer begint te lijken op een koekjesfabriek... waar sprake is van productiecijfers en minutenprijzen. Er moeten targets gehaald worden, zegt een van de initiatiefnemers. En daar gaan perverse prikkels van uit. Het wordt voortleidelijk om bijvoorbeeld getuigen niet op te roepen of te vonden zelfs dat niet nodig is, omdat je anders je doelen niet haalt, zegt de initiatiefnemer. Dat tast de onafhankelijkheid van de rechters en de kwaliteit van de rechtspraak aan, al dus het manifest. Vrijdag hebben de opstellers een gesprek daarover met de Raad voor de Rechtspraak. De kranten hebben nauwelijks leidend nieuws, wat wel te maken zal hebben met de komende feestdagen. De Telegraaf is in ieder geval begonnen met zijn kerstactie. Dit jaar zet de krant De Hulpverleners in het zonnetje. Met de actie Kerstgoed aan de Hulpverleners... wordt deze week volop aandacht gevraagd voor hun positie. Hulpverleners maken volgens de krant zoveel ellende mee in hun werk... dat ze daar vaak ook in hun privéleven zware last van ondervinden. Tegelijkertijd dragen de hulpverleners op een geweldige manier bij... aan de leefbaarheid van Nederland en aan onze samenleving, schrijft de Telegraaf. Hoogste tijd dus om ze in het zonnetje te zetten. Vandaar ook de extra aandacht van de krant voor minister Opstelten van Justitie. Hij verklaart de oorlog aan agressief tuig... dat de komende feestdagen hulpverleners van politie, brandweer en ambulance... ook maar met één vinger aanraakt of hun werk belet. Ze gaan meteen achter slot en grenden. Grendel Zero Tolerance is volgens Opstelten het enige dat helpt. De laatste maand van het jaar is inmiddels ook de laatste twee weken ingegaan. En zoals dat elk jaar gaat, wordt er van alles en nog wat nabeschouwd. Zo kijkt Spits terug op 2012 met GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ooyek. Het gesprek begint met de conclusie, die ook het makkelijkst is. 2012 was een rampjaar voor GroenLinks. De verkiezingsuitslag was slecht. En het vertrek van Jolande Sap was geen vrije vertoning om het zachtjes uit te drukken. Uithuilen en opnieuw beginnen lijkt het vies voor GroenLinks. Van Ooyek kijkt dan ook graag vooruit. Het wordt een heel belangrijk jaar voor GroenLinks, zegt Hein Spits. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in het vooruitzicht... wil Van OIK de aansluiting tussen lokaal en nationaal verbeteren. Want GroenLinks heeft een goed programma, zegt Van Ooyek. En dat moet vertaald worden naar waar de mensen echt mee bezig zijn. Levensmiddelenfabrikanten zijn druk bezig... om hun producten weer extra gezond te maken. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Nu 95 procent van de gezondheidsclaims verboden is, want onzin... gebruiken ze het lijstje met claims die wel mogen... Stop overal maar vitamine C in, dan kun je goed voor de weerstand op de verpakking zetten... zegt de directeur van voedingswaakhond Foodwatch. Zo hebben producten van producenten van probiotica, dat zijn die yoghurtdrankjes met bepaalde bacteriën... een groot probleem omdat ze niet meer mogen zeggen dat hun dra drankjes zo goed zijn voor de darmen. Want dat is wetenschappelijk niet bewezen. En wat doen ze? Ze stoppen er wat vitamine C in... zodat ze mogen zeggen dat het goed is voor de weerstand. Foodwatch noemt dat het misbruik van goedgekeurde claims... Het is volgens Foodwatch beter om van al die claims helemaal niets te geloven. De Europese voedingsautoriteit EFSA heeft 4000 gezondheidsclaims van fabrikanten onderzocht. Daarvan zijn er maar 222 goedgekeurd, omdat er wetenschappelijk bewijs was. Het Nederlands Dagblad vindt dat niet verbazend, omdat het extreem ingewikkeld en kostbaar is om te onderzoeken wat een stofje voor je gezondheid doet. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Ja, en ik zei het net al in de aankondiging... vanavond hebben we live muziek hier in de studio. Dat vind ik altijd heerlijk. In de aanloop naar kerst hebben we elke avond hier bij het oog... heerlijke kerstnummers om alvast in de stemming te komen. Vanavond bij ons, de band Mos. Heren, goedenavond. Ja. Een heerlijk kerstnummertje. Ik zou zeggen, take it away. this is Mami kissing Santa Claus. Dank je wel. Straks meer van de heren van Mos. Over het buitenland gaat het morgen in de Tweede Kamer. 100 miljoen euro moet er af van de begroting van Buitenlandse Zaken. Een ramp, vinden critici als diplomatiek deskundige Robert van der Roer. Meneer van der Roer, goedenavond. Goedenavond. Staan we er zo slecht voor in het buitenland? Nou, de afgelopen twee jaar was het een betrekkelijk drama, inderdaad. Nederland heeft zich onder leiding van. Uh... Toenmalig VVD-minister Rosenthal... Uh, meermaals als een spookrijder gedragen in de internationale diplomatie. Verdwaald op het verkeerde rijvak, zou ik willen zeggen... met neo-isolationistische standpunten. En Nederland was gewoon een minder betrouwbare bondgenoot. En dat heeft ons orders, uh, hoge functies, invloed... Ja, en ook dus gewoon geld gekost. Is dat ook de heersende opvatting in het buitenland? Over Nederland? Zeker. Oh God, Wat is er gebeurd met onze lieve Nederlandse vrienden? Ja, ik heb uh, diplomaten dit horen zeggen. Ik heb dit Nederlandse diplomaten horen zeggen... die dit van hun buitenlandse collega's hoorden... En ik heb het ook zelf menigmaal opgetekend. Um, waar is Nederland? Nederland werd een zeurderig merk gevonden in Brussel. Uh, diplomaten zeiden tegen mij, ik schaam me eigenlijk dood voor Nederland. Nederland staat nergens meer voor aan. Nederland is een probleemkind dat altijd weer een uitzondering wil. Dat soort citaten. Ja, dat is natuurlijk voor een land dat uh, voorheen betrouwbaar was, activistisch was, een open blik op de wereld had is dus dat uh, niet leuk om, om te horen. Mm, inmiddels zit er een nieuw kabinet. We hebben een nieuwe minister ja. van Buitenlandse Zaken, Timmermans. Dan ligt dit toch allemaal uh, als een soort nare episode achter ons? Nou ja, eerst zien dan geloven. Kijk, het is duidelijk dat uh, Frans Timmermans... Uh, die brengt nieuwe energie naar binnen. Uh, er hangt een bijna euforische stemming op het ministerie van Buitenlandse Zaken... en in het buitenland bij de ambassadeurs en hun medewerkers... Er wordt weer geluisterd naar de mensen. Uh, er is uh, engagement, betrokkenheid, de wil om uh, dingen te ondernemen. Uh, het polenmeldpunt was uh, dodelijke reclame voor Nederland. Daar zijn we nu vanaf. Um, Nederland uh, was in Libië met de handen op de, op de rug gebonden... en pleegde daar een soort mini-corvée. Zelfs de regeringsloze Belgen die bombardeerden wel met dezelfde S-16 en wij niet. Dat is nu voorbij. Nederland uh, uh, ja, wat ik zeg, uh, het vertoont een nieuw engagement. Er worden patriots geleverd om bondgenoot Turkije binnen NAVO-verband uh, te steunen. Timmermans gaat op reis, is reislustig. Dat is ook de essentie van diplomatie. Je neus laten zien, dat doet hij weer... Wel jammer dat hij Palestina niet gesteund heeft binnen VN-verband. Want laten we wel wezen, de VN dat is niet de maffia of Al-Qaeda. Dat is een volkerenfamilie, bonafide volkerenfamilie, heeft hij niet gedaan. Maar en hij heeft dus wel, uh, ja hij heeft wel pit. En da, da, ja, dat geeft dus op zichzelf hoop, ook bij de diplomatie. En is het reëel om te denken dat hij in vier jaar tijd in staat zou zijn om die schade die u schetst, te herstellen? Of is dat hebben we het dan over een meerjarenplan? gaat even duren. In de diplomatie werkt het toch zo dat je, je, moet gewoon, je wordt afgerekend... op je verantwoordelijkheden die je onderneemt. Uh, Nederland uh, zet het MES in de ontwikkelingssamenwerking. Dat gaat weer door. Het gaat ook nog een miljard af. Uh, we, zullen, ja, we zullen ons neus moeten laten zien. En dan is wel het probleem dat nu uh, het MES kennelijk gaat in het postennetwerk. En er wordt gevreesd voor sluiting van... Ja, Tientallen uh, grotere, uh, ja, voor een tiental grote ambassades of misschien wel tientallen we? kleine. Hoeveel posten hebben we zodat we het in perspectief kunnen plaatsen? We hebben er iets van 130. Mm -hmm. Daar moeten er nog een tiental af in het kader van bezuinigingen onder Rutte 1. En dan zouden er nu nog uh, ja, tien grote ambassades eentje gesloten moeten worden. Dat is dan de vrees, misschien zelfs wel binnen Europa. Nou, dat is voor een land uh, als Nederland, dat toch de negende handelsnatie ter wereld is, 70% van zijn inkomsten uit het buitenland haalt, waarvan 50% binnen Europa, is dat uh, niet mis. En dat kun je allemaal niet vanaf de telefoon... zoals premier Rutte kennelijk denkt, vanuit het torentje regelen. Je hebt gewoon je lokale mensen nodig die als uithangbord fungeren. Reclame maken voor Nederland. In het gastland proberen orders binnen te krijgen. En, en, en betrekkingen aanknopen. Tegelijkertijd is het zo dat iedereen moet bezuinigen. Waarom zou uh, buitenlandse zaken daarvan gevrijwaard blijven? En daar wil ik ook nog bij aantekenen. Misschien is dat een verkeerd beeld. Heel veel mensen hebben het beeld van die ambassades, van de diners... en de oranjeborrels en een, een zekere wereld waarvan je kunt afvragen... of dat in tijden dat het zo moeilijk is, economisch gezien... of dat allemaal nodig is. Ja, nee, dat is een, op zichzelf een... Uh, ik, ik begrijp dit onderbuikgevoel, maar de realiteit is toch een andere. Uh, het is, het is een, wereldwijd een gebruik dat elk land in een ander land... een ambassade heeft... Uh, een residentie heeft met een tuin en in die tuin wappert een vlag. En die vlag, dat is vertegenwoordigt het nationale gevoel. En op dat gevoel en op die, op die vlag komen duizenden mensen per jaar af naar zo'n residentie. om daar over culturele zaken te praten, over politieke zaken te praten, over uh, economische en militaire zaken te praten. En dat is de, de, de, de, zeg maar de draagvlak van internationale samenwerking. Dat, daar kun je, uh, je kunt daar kijken of je uh, ja, dingen soberder kunt doen. Maar je kunt niet loketten gaan sluiten, want je, je, ja, je knapt eigenlijk gewoon betrekkingen af. Dat moet Nederland niet doen. Uh, daar is Nederland niet bij gebaat. Dat gaat ook waar Nederland. Waar kan geld het soberder? Waar, waar, op welk gebied waarvan u denkt als expert dat dat kan echt wel minder nou ja, de vraag is of je in elk Afrikaans land aanwezig moet zijn. En, nou, de Chinezen uh, dat, denken van wel, die zitten overal... en die, die halen er ongelooflijk veel binnen. Ja, en dat is natuurlijk ook het punt. Daarom heb ik ook vanavond in de NRC geschreven... Nederland moet wereldwijd vertegenwoordigd blijven. Maar als het dan toch minder moet... dan zul je misschien moeten kijken of je niet met regiokantoren moet gaan werken. En dat wordt nu ook overwogen. Waarbij je dus zeg maar, vanuit één plek meerdere landen kunt bestrijken. Ideaal is het zeker niet. De Chinezen ja, die, die doen, die pakken het slim aan. Die zijn ook in Latijns-Amerika aan het investeren. Als Nederland zich dat niet wil veroorloven, dan zul je moeten kiezen voor een regionale aanpak. Bijvoorbeeld gaan inwonen met de Belgen uh, of, of met Luxemburg. Dat wordt nu ook bekeken in de Baltische Staten. Maar ja, dat kan wel, uh, uh, ja, het kan ook je aanzien aantasten, omdat mensen denken: nou ja, die Nederlanders die pakken het wel knullig aan. Het is ook. Kijk, maar die dan is het toch is, allemaal archaïsche show? Dan is het om te laten zien wie de mooiste residentie heeft en de grootste vlag en de leukste feesten geeft. Dat moet toch niet nodig zijn in deze nee, wereld. Het gaat niet om feesten. Het gaat om dat mensen uh, uh, zeg maar uit, uit, uit, een goed uithangbord uh, f, f, ja, zijn voor hun land. Uh, ik heb. In de afgelopen decennia tientallen uh, in, in, in tientallen landen residenties en ambassades bezocht. De, de sfeer van uh, decadentie die kennelijk bij sommige mensen uh, uh, bestaat, die is gewoon ideeel. Dat Beeldvorming en werkelijkheid worden volstrekt door elkaar gehaald. Er wordt keihard gewerkt. De Duitsers, de Britten, de Zuid-Koreanen, de Brazilianen, om maar iets, uh, iets een paar landen te noemen, die breiden juist hun diplomatie uit. U gelooft toch werkelijk niet dat ze dat zouden doen als het allemaal zinloos zou zijn en geldsnijterij zou zijn. Is het, is het een uh, letterlijk in kosten? Want u had het al over wat wij mislopen, uh, of mis zijn gelopen de afgelopen twee jaar. Maar is daar een soort beraming van te maken wat het ons kost, in geld uitgedrukt. om een punt te kunnen maken als we dit niet doen? Dat, nou, is dat, dat de... is een goede vraag. Dat zou eigenlijk moeten gebeuren. Ik denk ook dat... Uh, kijk, wat je erover kunt zeggen... is dat buitenlandse zaken, en daar is enige introspectie op zijn plaats... de afgelopen jaren te, te veel een gesloten fort is geweest. Te elitair is geweest. Te weinig in Nederland zelf heeft uitgelegd... wat, wat de relevantie van een, een, een, een, ja, een bloeiend uh, buitenlandse postennet is... En daar betalen ze nu een prijs voor, omdat de beeldvorming hebben ze tegen. En ieder geval bij de zes onderhandelaars. Uh, waarvan, eh, dus onder, onder wie Rutte zelf. En ja, daar, dat is dus heel erg jammer. En uh, daar moeten ze zelf, uh, ja, daar zullen ze zelf ook uh, nu een bijdrage aan moeten ja. leveren. Dus gewoon kritisch te kijken van waar kan het, waar kan het goedkoper. Uh, maar ja, nogmaals. Uh, veel goedkoper kan het denk ik niet. Want het gaat vroeg of laat gaat het Nederland geld kosten. En er wordt al gesnuurd op al die posten. Mm. Iets anders? de laatste tijd gewoon... klinkt niet overtu overtuigd <laughs> overtuigd. Nee, Ik ben niet overtuigd over. Nee, ik begrijp heel goed dat ze dan een uh, PR-technisch probleem hebben. Dat ze niet hebben kunnen uitleggen wat uh, de noodzaak is. Dat is ook de reden dat ik u vraag wat het letterlijk kost. Omdat dat helaas met veel argumenten blijven niet hangen. Maar als je zegt als we dit niet doen, dan gaat het ons dat kosten. Dat komt vaak aan bij mensen. Ja, nou kijk, veel van die posten die zijn ook al niet zo groot meer. Van die, er zitten, er zijn zijn er ze dan nog 70. wel efficiënt als ze zo klein zijn? Want u heeft het over uw neus laten zien, voortdurend het land in gaan, met mensen spreken. Als je daar met één of twee man zit, dan kun je dat toch al niet eens? Nou ja, dat is ook het punt. Als je, dus maar, als je maar blijft snoeien, dan heb je straks helemaal niks meer. En uh, de Denk en Klinkendaal in Den Haag... heeft hij een, een hartenswaardig rapport onlangs ook over afgescheiden... dat Nederland zich veel te veel terugtrekt, terugtrekt achter de dijken. Maar je kunt niet, en dat is mijn kritiek ook op dit uh, regeerakkoord... je kunt niet zeggen van... We gaan economische betrekkingen versterken. En we gaan uh, uh, economische diplomatie om orders binnen te halen. Moet een zware component uh, in het beleid blijven. En tegelijkertijd het mes uh, zetten in de organisatie die die orders moet binnenhalen. Mm -hmm. dat, begrijp ik. dat is tegenstrijdig en niet logisch. En daar zal Timmermans over met een goed verhaal moeten komen. Want het verbaast mij eerlijk gezegd dat hij ondanks zijn ambitie... kennelijk meegetekend heeft voor die bezuinigingen... En uh, ja, daar zit, toch een, daar zit ook een, een contradictie. En er wordt natuurlijk gehoopt op buitenlandse zaken dat er geschoven kan gaan worden. En, uh, ja, maar dat is, dat is dat reëel Is dat dat Timmermans dat voor elkaar krijgt? Nou ja, ik denk dat hij zelf. Uh, ja, ik denk dat, dat hij zelf ook met een tegenstrijdig gevoel staat. Dat hij aan de ene kant. Uh, ja, eh, eigenlijk deep down tegen is. Al zal hij het niet zelf misschien zo uitspreken... de komende dagen in de Kamer. Maar ja, bijvoorbeeld was er vorige week een debat... over een uh, missie in, in Soudaan. Ja, dan vindt hij dan eigenlijk ook dat hij open moet blijven. Maar ja, je kunt dus niet al die missies open houden, want misschien moeten ze wel dicht. En daar zit dus... Uh, ja, daar zit ook het, het grote probleem voor Timmermans. Uh, je, je, zult, uh, je kunt die ambitie wel hebben... maar als je uh, het geld niet hebt... dan... Ja, dan, ja, dan raakt je diplomatie aan de bedelstaf. Mm. Ik wilde nog iets anders aan u vragen. Het ja. grondst van de geruchten dat Jeroen Dijsselbloem... voorzitter van de Eurogroep wordt. Uh, voor iedereen die uh, niet meteen denkt, ah ja, natuurlijk, de Eurogroep. Wat is dat eigenlijk precies? Nou, dat is eigenlijk de, de groep van, uh, van Eurolanden. En als je daar voorzitter bent, dan coördineer je dus het beleid... en dan speel je een zeer belangrijke rol... Uh, op het gebied van ja, de, de, alleen al de ministers van Financiën... En, en, maar ook de, de samenwerking met uh, iemand als Van Rompuy... De, president van de, de voorzitter van de Raad van de Regeringsleiders... De, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, Draghi... voorzitter van de Europese Commissie. Je wordt gewoon een spiel in dat hele web van Europa. En we hebben net een beetje zitten somberen over, over Nederland... maar dit is dus wel heel erg goed. Ik wou net zeggen, gewoon. dit is toch een enorme ja, is, prestigebare nou, en erkenning dit, ook... Absoluut, dit is ook heel goed dat Nederland echt letterlijk aan tafel komt te zitten en uh, ja, met Dijsselbloem, die kennelijk al in korte tijd indruk heeft gemaakt, uh, zo'n prominente plaats krijgt. En is het, het is op basis te... van zijn prestaties dat hij dit is geworden? Want hij is natuurlijk ja, net bezig. Het is niet een oude rot of zo, om het maar zo te zeggen. Nee. Ik denk ook dat uh, daar moeten we reëel in zijn. Uh, het, het, het belangrijkste criterium is dat er uh, iemand moet komen... uit de zogeheten triple e landen Daar zijn er nog drie van over in het noorden. En dat zijn Finland, Duitsland en um, Nederland. De Fin wil niet. De Duitsers hebben al genoeg banen. Dus de Nederlanders zijn aan bod. Duitserbloem maakt een goede indruk. Um, Nederland is weer... Terug, uh, ja, zeg maar, onder de bol, wordt weer actiever. Nou, daarom zou Nederland, heeft Nederland natuurlijk ook zijn vinger opgestoken. Men kijkt naar Nederland, men wil dat. Nederland is overigens op dit moment in, uh, in de Europese diplomatie... als we kijken naar de buitenlandse dienst van mevrouw Ashton... geheel absent, op topniveau. Op top Hij heeft daar geen functies. Nou, dus is dit een manier om, om te laten zien... en dat is ook een beetje het gevoel wat, je, wat ik hoor onder Nederlandse diplomaten. We zijn terug... We are back in business. Back in We gaan business. weer aan het werk. Ja, tegelijkertijd denk ik bij mezelf, minister van Financiën. en dan ook nog voorzitter van zo'n groep met uiteenlopende meningen, uiteenlopende belangen. Daar moet je toch een soort bruggenbouwer zijn tussen al die figuren, lijkt mij. In hoeverre kun je dan nog echt hardcore opkomen voor je eigen belangen, van jouw eigen land? Dat is ook inderdaad de goede vraag. En dat zal uh, Dijsselbloem zich ook afvragen. En daar zal hij het antwoord niet op weten. Dat zal gewoon in de praktijk <laughs> moeten blijven. Arme man. Ja, maar ja, er, worden, je, er zijn hele dikke boeken geschreven... door de eeuwen heen over diplomatie. En in negen van de tien gevallen gaan leiders en topdiplomaten... zonder plan op pad. En, uh, dat is ook dat geen brevet in... van aanbeveling, zou ik zeggen. Nee, maar het is uh, events, gebeurtenissen bepalen de internationale politiek. En de die zal ongetwijfeld een, uh, het plan hebben uh, om als een goed rentmeester, net als de jager, op de, op de knip te letten. Maar er zullen hem ook onverwachte dingen op het pad uh, over overkomen. En dan zal blijken hoe standvastig hij is. Kan hij in dat wespennest van Europa overeind blijven, waarin je, ja, waarin je een, aan de ene kant met de instituties te maken hebt, en aan de andere kant met politie? die de hele tijd naar opiniepeilingen kijken. Nou, wat is uw dat inschatting? Wat de denkt u dat, u dat hij het aan kan? Dat weet ik niet. Ik ken hem daar, wij, wij als Nederland kennen hem daar niet goed genoeg voor. Hij zal onder druk getest gaan worden. En overigens kunnen we zeggen dat uh, de laatste decembertop... Uh, van de Europese Unie uh, eigenlijk vorige week... Uh, ja, dat is toch met, met heel weinig resultaat afgelopen. Het masterplan van Van Rompuy, waar we zes maanden lang uh, iedereen over gehoord hebben... daar krijgt nu inmiddels geen haan meer naar. Dat is volledig uitgekleed om te beginnen door Van Rompuy zelf. Nou, allerlei elementen liggen daar nog wel van op tafel. En die komen gefaseerd het komende jaar en het jaar erop terug... En dus waarschijnlijk dan ook op het bord van Dijsselbloem. En dan zal hij uh, moeten, moeten tonen dat hij uh, ja, dat, dat aan kan. En dat zal heel veel van zijn diplomatieke uh, geduld vergen. En, uh, het lijkt me ja, ook best niet... wel een zware baan trouwens... om ernaast te doen, naast de ministerschap. Of... Dus nou, is, dit is eigenlijk geen bijbaan. En als je ook ziet hoe lang Jonker het gedaan heeft. Ik denk iets van acht jaar. Uh, nou is Luxemburg misschien niet de grote speler in Europa. Maar het, het is, het is, wel een, het is een, gewoon een loodzware baan. En dus het zal... Uh, ja, ik denk dat hij nu met gewoon een, een pied-à-terre in Brussel moet hebben. Want hij, zal, hij is er al veel geweest de afgelopen weken begrijp ik. Maar hij zal er nu nog veel vaker moeten zijn. Mm. Nou, laten we en, hopen dat hij nog even van de kerstdagen kan gaan genieten. Voordat hij echt aan maar het bak het is moet. is goed voor Nederland als het door. Back in business. Um, ja. Misschien wel met uh, minder grote beurs. Maar in ieder geval back in business. Robert <laughs> van der Roer, hartelijk dank. Graag gedaan. Um, ik heb het al eerder gezegd, we hebben ze ook al eerder gehoord... met een heerlijk kerstnummertje. Uh, de mannen van Mas zijn hier bij ons in de studio. Ik begin even bij jou, uh, Marien, um, als oprichter van de band. Jullie hebben net een kerstnummer gespeeld. Is dat, uh, moet je dan daarvoor als band uit je comfortzone treden? Of gaat dat makkelijk? Ik ben niet zo van de kerstnummers, eerlijk gezegd. Maar <laughs> Mag gezegd worden. <laughs> dus, dus ja, nee. Uh, nou, we hadden deze ooit wel eens opgenomen. Dus op zich kennen we hem wel. Maar het was eventjes uh, stof afblazen. En uh, oh ja, kerstnummer. Alhoewel ik wel altijd wel um, jaloers ben op bands die dan echt uh, zo'n vette kerstnummer-hit uh, hebben. Of zo, hè? Weet je, want dan denk ik denk altijd van ja. ja, moeten we dat dan ook weer een keer gaan doen? Ja, ja natuurlijk. Goed. Waarom ja. hebben jullie dat nog niet gedaan? Ja, niet dus vanwege, dus toch wel een beetje dat, uh, van, ja, een beetje dat joligheid alweer. Dat doet voor mij helemaal niet zo. Maar goed. En uh, is het zo als band... Ik, ik heb geen idee hoe de onderlinge verhoudingen tussen jullie zijn. Vieren jullie kerst of oud en nieuw met elkaar? Ja, nee! Nee! <laughs> we, hebben, we hebben redelijk veel gespeeld dit jaar samen. We, hebben, we zien elkaar soms... Ik denk soms... We zien elkaar meer dan, dan, dan onze, onze vriendinnen of vrouwen. Of, uh, het is een en, mooi moment om echt met familie en vrienden te gaan Het is een mooi moment om eens een keer wat anders te gaan doen. Ja. Even niet elkaar smoelwerk zien. Nee. Um, het moet nog kerst worden, maar ik wil eventjes vooruitblikken met jullie naar 2013. Wordt dat jullie jaar als band? Nou, het wordt, uh, dat was dit jaar. Ja, echt? Eigenlijk. Ja, 2013 wordt gewoon weer een jaar van schrijven en opnemen en een plaat opnemen. Um, we hebben, we hebben in januari dit jaar onze, onze, onze derde uitgebracht, onze derde plaat. En dat nou ja, ging heel goed. En, uh, we hebben nu nog een mooi toertje staan, morgen Paradiso. Dus jullie kijken echt uh, gelukzalig terug op 2012? Nou, we zijn het aan het afronden eigenlijk, om het zo maar te zeggen. En, en we zien er ook wel heel erg naar uit om aan nieuwe dingen te werken. Wat ook wel heel tof is, weet je, een nieuw jaar, nieuwe liedjes... En, uh, wie weet misschien een nieuwe plaat, uh, maar dat, dat zal waarschijnlijk het einde van 2013 zijn. Ja. Nou, dan hebben we nog eventjes. Mocht we dat niet vergaan op 21... Mm, uh, ik vermoed van niet en ik geef ook een feestje thuis, dus ik hoop het niet. <laughs> Jullie gaan voor ons spelen The Hunter. Ja. 10, 10, 10, 10. De Hunter, Mas, hartelijk dank. SP blijft op 15, geen enkele winst. Oh, dat is een grote verrassing, D66. 12, twee zetels winst, groen links. Ja, dat is lekker. Oh. 10... Nee, dit kan toch niet? Nee, ik moet nou eerlijk zijn, dit is gewoon ongelooflijk diepe shit. Het is gewoon een zware teleurstelling. Natuurlijk ga je dat ook mooi vertellen, maar dit is gewoon balenstekker. Dit hakt erin. Rationeel, klopt het allemaal? Ja, maar dat zijn we nou rationeel. zijn maar ook nog niet. Mee. Ja, u hoorde emiel Roemer na de verkiezingsuitslag 12 september. Hij heeft gestreden en verloren, zoals we inmiddels weten. Documentairemaker Koen Verbraak legde afgelopen zomer... de desastreus verlopen verkiezingscampagne van de SP genadeloos vast. Hij mocht overal bij zijn, werd nergens gehinderd als hij filmde. Een ongewone blik in het hart van een politieke partij. Dat is zijn nieuwe documentaire. En Hans-Andrika heeft die documentaire gezien bij de première vanavond. Hans, uh, wordt duidelijk waarom het zo fout liep in de SP-campagne? Ja, er zijn wel een paar dingen die, uh, die opvallen. Eén uh, daarvan is bijvoorbeeld... het is belangrijk dat jouw lijsttrekker in topvorm verkeert. Dat hij uitgerust is. Hij moet slapen, hij moet eten, drinken, rusten... en ook eens een keer even niets doen. En ja, het valt wel op dat uh, bij uh, Roemer zijn dagen wel heel erg vol waren. Vijf, zes debatten op een uh, dag. En als je dan s'avonds een belangrijk tv-debat hebt... dan ben je natuurlijk niet echt scherp meer. En een tweede punt dat opvalt is dat bij die debatten... dan zou je denken dat uh, alles tot in de puntjes wordt voorbereid. Dat je precies weet wat de andere partijen willen. Uh, dat alles is uitgevlooid, goed onderzoek gedaan... En ja, aan de hand van de beelden die je ziet, en ook aan de hand van wat ik zelf de afgelopen campagne bij de SP heb gedien, gezien, wordt dat dus uh, niet gedaan, te weinig gedaan. En daardoor konden ze dus ook uh, fouten gaan maken. Was dat overmoed dat ze dat niet hebben gedaan? Want bij andere partijen werd er eindeloos geoefend. Ja, de SP is een partij die heel erg uh, overtuigd is van zichzelf. En die dus ook uh, denkt van wij doen het zo en zo gaat het goed. Kijk maar naar onze rijke geschiedenis. We doen het gewoon uh, op deze manier. Ja, daar hebben ze de prijs voor betaald. Een cruciaal moment was het debat met Rutte. Was dat, is dit dat een soort, uh, hoe ik het zeggen, kantelpunt? Dat je kan zeggen, toen was de race gelopen, of had Roemer toch nog dat anders kunnen doen en had de uitslag daardoor anders kunnen zijn? Nou ja, het is natuurlijk lastig om uh, te zeggen van dat was het punt. Maar het is wel een heel belangrijk uh, uh, punt geweest. Uh, zijn over dead body uh, uitspraak, dat was ook zo'n punt dat, dat er heel veel belangstelling kwam plotseling voor. Oh, wat gaat die SP doen? En hier zag je toch een gebrek aan goede voorbereiding. Want ook dit debat, ze hadden maar één scenario. Emil Roemer gaat Mark Rutte aanpakken op de uh, extra kosten voor de zorg die de SP, de mensen die de VVD de mensen wil opleggen. En dat dat anders liep, daardoor was uh, Roemer helemaal uh, van slag af. En een tweede fout die hij toch wel heeft uh, gemaakt... is dat hij zichzelf gaat evalueren op tv. Kijk, ik heb natuurlijk ook teruggekeken. En uh, uh, dan denk ik van ja, juist op het punt van de zorg. Waar ik denk van nou, nou wil ik daar... Nou ga ik scoren, halen. ik druk op die bel. Rutte, nou, kom nou, niet jij alleen maar hier. scoren, maar ik, kijk, ik heb hem ook letterlijk gewoon de vraag gesteld. Maar leg jij mij nou eens uit waarom jij vindt dat eigen risico omhoog moet... Dan leg ik daarna uit waarom ik vind dat het heel onverstandig is. Ja, en tot mijn stomme verbazing vroegen het helemaal niet. Ja, daar, ik, daar was ik door van slag. En dat mag natuurlijk nooit gebeuren, zeker niet in zo'n debat. En dat kan je jezelf verwijten. Ja, dat kan je jezelf uh, verwijten. Het komt misschien wel heel eerlijk over. Maar als je je stem één keer in de zoveel tijd mag geven... dan doe je dat op iemand van, waar je, van wie je overtuigd bent dat die het goed doet. En Roemer liet hier dus uh, een aantal keren zien... want dit was niet de enige keer dat hij uh, zichzelf onder de loep nam. Keer op keer wees hij de vinger op de zwakke plek. En daar zijn verkiezingen niet voor. Terwijl het juist zo verfrissend was, Hans. Dat een politicus daar ging zitten en voor je gevoel... volkomen eerlijk vertelde dat hij iets niet goed had gedaan. Dat hoor je nooit. Ja, maar blijkbaar moet je daar toch wel je momenten uh, voor uitzoeken. En dit was uh, toch een moment waarop de mensen dachten van... Uh, is die, het is een aardige man, maar is die wel zo goed als wij wellicht aanvankelijk nog dachten? Mm. Nou, en dan zie je dus uh, dat de peilingen weer een rol gaan spelen. Ja. Is het, uh, als je zo die hele film bekijkt en die hele campagne, is het... Um puur en alleen te wijten aan het optreden van Roemer, van de SP... de manier waarop ze het voorbereid hebben? Of zou je zeggen dat er ook een belangrijke rol voor de media is weggelegd... die daar een, uh, nou ja, een geluid wat we vaker hebben gehoord de afgelopen maanden... dat ze daar een grote rol in speelden? Ja, die rol die is er heel duidelijk uh, uh, geweest. Want je ziet natuurlijk, als het slecht gaat in de peilingen... dat iedere... Uh, uh, interview waar Roemer uh, kwam, wordt gevraagd: van uh, ja, hoe ging dat nou met, uh, met Rutte? We kijken naar de peilingen, het gaat uh, slechter en slechter. Nou, onze collega Max van Wezel die gaf eigenlijk heel goed weer, na afloop, hoe de media hun werk hebben gedaan. Ik denk dat de SP er te veel van is uitgegaan van we hebben een populaire lijsttrekker. Het is ook gewoon een hartstikke aardig. Hij is de held van de media, Matthijs Willem, Linda de Mol Willem, iedereen Willem. En wat ze niet door hebben gehad is dat de media geven maar ook weer nemen. De media die een politicus op de troon zetten zijn gelijk al bezig met... als hij een fout maakt zagen we zijn stoelpoten weer door. Ja, die les heeft hij dan op de harde manier moeten leren... Ja, en dan zou je denken dat hij hem heeft geleerd. Maar toen ik hem na afloop vraag en ook de vraag stelde... gaat hij dat in de toekomst anders doen, toen zei hij... Pa je technisch is dat uh, door velen gezegd dat het, uh, moet je eigenlijk niet doen. Maar laten mensen... Waarom doet u het dan wel? Omdat ik gewoon uh, eerlijk en oprecht antwoord geef op vragen. Dus de volgende keer gaat u dat weer doen? Ik denk dat al mijn uh, tipgevers zullen zeggen... en nu alleen maar zeggen dat je de beste van de hele wereld bent... En ik zal toch weer gewoon zeggen wie ik ben en hoe ik doe en, uh, en wat ik ervan vind. En uh, ik denk vroeg of later mensen dat wel gaan waarderen. Zo, dat is dapper van de heer Roemer, zou ik zeggen. Ja, dat is uh, zeker. Maar ze zijn bij de SP er echt van overtuigd dat... je moet niet meedoen met al die politieke spelletjes. Ze hebben nu een ongelooflijk blauw oog opgelopen. En Roemer is uh, uh, ja, door een enorm diep dal gegaan. Maar vanaf de verkiezingsavond, en ik heb hem daarna vaak nog weer gesproken... hij blijft er steeds bij. Ik kan alleen maar de man zijn uh, die ik ben. Ik ga geen verhalen ophangen die ik uh, niet geloof of uh, waar ik niet achter sta... En what you see is what you get. En dat is een beetje een platgetreden kreet, maar bij Roemer is het echt zo. Dus als ik naar die film kijk, dan, want ja, als iemand zo lang met je meeloopt... een documentaire maker, dan kun je niet voortdurend een rol spelen. Jij hebt het nu gezien. Als je die hele film ziet en Roemer gedurende die hele periode... is hij altijd zichzelf voor en achter de camera's? Ja, dat uh, vind ik wel. Want uh, ik ken hem vanaf het moment dat hij in de Kamer is uh, gekomen. Hij begon als uh, woordvoerder uh, verkeer. En uh, ik heb hem uh, meegemaakt nadat hij Agnes Kant uh, heeft opgevolgd. Ik heb hem uh, de verkiezingen meegemaakt. En wat ik in die documentaire heb gezien... Dat is toch wel een, een mooie blik voor uh, mensen die dat uh, op de televisie uh, gaan zien. Want je ziet namelijk altijd kortgesneden beelden in een journaal of mm -hmm. in een uh, politieke uitzending. Wat je nu ziet is uh, ja, toch een blik achter de schermen. Hoe zo'n partij werkt, hoe mensen met elkaar omgaan en wat dan bij de SP mist, hoe je debatten goed voorbereidt... en hoe je je uh, lijsttrekker fris en fruitig houdt... zodat hij s'avonds ook nog helemaal kan vlammen... en zeer geconcentreerd en gefocust is in een debat. Verplicht lesmateriaal, zou ik zeggen, voor alle politici. Hans Andringa, hartelijk dank. Isn't it strange? I'm was dat met Everything After All. De zes van Breda, drie mannen en drie vrouwen... die halverwege de jaren negentig werden veroordeeld... voor de moord op een Chinese vrouw in Breda. Ze hebben jaren vastgezeten, maar hebben ze het wel gedaan. Morgen bepaalt de Hoge Raad of de zaak moet worden heropend. En ik praat erover met rechtspsycholoog Peter van Koppen... En als het goed is, later nog met iemand anders... maar we moeten even kijken of de verbinding tot stand komt. Uh, meneer Van Koppen, um, ik hoorde een andere advocaat zeggen... dat als het inderdaad uh, heropend wordt en het blijkt dat ze het niet hebben gedaan... dat we dan praten over de grootste gerechtelijke dwaling uit de Nederlandse geschiedenis. Lijkt u dat waarschijnlijk? Ja, dat vind ik allemaal zo'n flauwe opmerkingen. Wat is nou groot aan een rechtelijke dwaling? Uh, het gaat om zes mensen. En een, en een dwaling van zes mensen waarin de zaak herzien wordt... hebben we in Nederland nog niet gehad. Nou ah ja, het is misschien een indicatie van het leed wat die mensen is aangeraakt. Het gaat in totaal geloof ik om meer dan 35 jaar gevangenisstraf. Bij elkaar opgeteld wat ze hebben gezeten. Een groep van zes. Er zijn de drie dames en drie heren. Drie heren hebben alle drie tien jaar gekregen. En de drie dames aanzienlijk geringere straffen. Omdat men toen dacht dat hun rol ook geringer was. Ik heb nu, als het goed is, ook verbinding met Joost Louvendi... de advocaat van drie van de veroordeelden. Meneer Louvendi, hoort u mij? Ja, ik hoor u. Goedenavond. Goedenavond. Um, misschien kunt u een notendop uh, weer schetsen voor ons waar het hier uh, bij deze zaak om gaat. In een notendop? Ik weet niet wat u al besproken hebt, maar het gaat over um, zes verdachten, drie mannen, drie vrouwen. Um, drie vrouwen hebben destijds belastende verklaring afgelegd over de mannen. Mannen hebben dat ontkend. Een van de vrouwen is vrij snel op haar verklaring teruggekomen. Twee hebben in die verklaring berust. Um, Lopende de strafzaak en door het nieuwe onderzoek, wat er is door, uh, door Van Koppen en um, C.A.S. enzovoorts, is uiteindelijk opnieuw gesproken met deze vrouwen. En dat is dus ruim 16, 17 jaar later. En uh, toen, hebben ze, toen hebben zij toegegeven, hebben uh, verklaringen afgelegd die niet kloppen. Ja, meneer Van Koppen, uh, u heeft de zaak onderzocht, dat hoorden we net. Waarom denkt u dat, uh, dat ze het niet hebben gedaan? ik heb die zaak niet alleen onderzocht, maar samen met collega Hans Nelen en een, en een groep studenten. Uh -huh. En eigenlijk is het, uh, ik, heb, ik heb nooit gezegd dat ze het niet gedaan hebben, zou ik ook niet zo gauw zeggen. Het enige wat ik wel uh, u kan zeggen, is dat deze mensen zonder uh, serieus bewijs zijn veroordeeld. En kijk, de belangrijkste bewijsmiddelen waren uh, de verklaring van de drie dames. Maar het waren wat wij noemen idiote bekentenissen. Vrouwen die zeggen wij hebben het gedaan, we hebben er mee te maken, maar ze vertelden de meeste Bizarre verhalen die niet klopten, die alle kanten opschoten. Uh, ze vertelden steeds andere verhalen. En ze vertelden ook vooral steeds verhalen die niet met de feiten klopten, die uit andere bron wisten. En dus zijn het bekentenissen die je niet serieus had moeten nemen. Ben ik dan uh, naïef als ik denk, als u meteen zegt het zijn idiote verklaringen. dan moet toch iemand die dat leest, die de zaak destijds behandelde, toch ook denken? Onmiddellijk? Nou, we, we moeten ons misschien zorgen maken dat. De, de, de rechters er niet goed naar gekeken hebben... en die verklaringen zelf niet gelezen hebben. Gedacht, er zijn drie bekentenissen. Er zijn drie mannen die blijven stug ontkennen. waarover uh, twee een, een, een alibi van hadden. De ene wat sterker dan de ander En ook dat werd eigenlijk door zowel de rechtbank als het Hof uh, genegeerd... Er werd nog meer bewijsmateriaal genegeerd, zoals een bloedruppel die hoogstwaarschijnlijk van de dader afkomstig is en niet matchde met een van de, de zes verdachten. Ja, en als je dat negeert, ja, dan kan je iemand gemakkelijk veroordelen. Meneer Louvendi, um, uh, idiote verklaringen. Um, moeten we, nou ja, als we schuldvragen is misschien wat uh, zwaar, maar voor de... Slachtoffers die wellicht onterecht vast hebben gezeten, zal het zeker relevant zijn. zijn het, is het vooral de rechters kwalijk te nemen dat ze dit allemaal klakloos tot zich hebben genomen en tot een veroordeling nee, ik, zijn gekomen? Daar, daar, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Um, uh, die rechters zijn um, uh, door de recherche volkomen op, op, het, op het verkeerde spoor gezet. Um, ik ben met verkoop eens dat die verklaringen zoals die uh, tot stand zijn gekomen, dat je daar ongelooflijk veel vraagtekens bij moet plaatsen. Dat is destijds ook door de toenmalige advocaten allemaal bepleit. Um, maar we moeten ons wel realiseren dat er twee van die dames onder Ede hof steeds die verklaringen hebben bevestigd. Maar dat waren idiote verklaringen die totaal ja, niet strookten ja, ja, met ja, de werkelijkheid? Dat, dat, dat, dat, kun je, dat kun je nu allemaal vaststellen. En als je op... op ik, ik ben in de zomer toen het allemaal... Ja, maar dan ja. laat me even. Ik ben, ik ben in de zomer ben ik daar plekken gaan rondlopen. Een, een, een, een zwoede zomeravond, want daar praten we over. Um, het is daar doodstil. En uh, het is inderdaad, als je, als je daar rondloopt, dan denk je van... Het is onmogelijk dat, dat mensen, hè, dus de omwonenden, niets hebben gehoord. Uh, ...dat dat soort vraagtekens. Dus die verklaringen als zodanig, daar weten we van. En zeker in die tijd dat de recherche uh, verklaringen naar elkaar toe kon manipuleren. Dat is ook gebeurd. Maar het was ook een tijd dat, dat de rechters uh, uh, toch wel heel erg afgingen op politieverklaringen. Je kunt zeggen, dat is fout geweest. Dat weten we nu. Van Koppen, Krombach en Wagenaar, allemaal van, die, van, van, van, van die rechtspsychologen... ...die ongelooflijk goed werk hebben verricht, heel veel hebben gepubliceerd. Die hebben de ogen langzaam doen openen. Maar het was wel een tijd dat dit allemaal werd geaccepteerd. Meneer Van Koppen? Nee, kijk, je kan zeggen, het was een tijd dat het geaccepteerd werd. Uh, we moeten ons realiseren dat de rol van de rechter, die helemaal aan het einde van het hele proces zit, van politie, openbaar ministerie en, en nog wat van dat soort dingen, uiteindelijk rust het op zijn schouders om te zorgen dat er geen rommeltje van gemaakt wordt. En als een rechter dan zijn werk niet do doet, uh, en dat deed ze tijd niet, uh, dan, dan, dan wordt het heel treurig. En we moeten ons realiseren dat we nu een groep raadsheren in het Hof Leeuwarden... die zich zo ontzettend zorgen maakt over, over de tijd die rechters op dit moment hebben ja. om zaken te doen... dat we even hard dezelfde kant op gaan uh, van de manier waarop dit soort zaken behandeld wordt. En dan kan je je rechtelijke dwalingen weer inwachten. Ja, daar moeten we voor waken. Want dat, dat is het protest van rechters, dat eigenlijk vrij ongebruikelijk... dat zij targets moeten halen, dat ze als het ware als een koekjesfabriek aan de slag moeten... en daardoor niet voldoende tijd hebben om tot afgewogen beslissing te komen. Maar is dat, is dat fenomeen, dat, uh, dat zij zich daar nu zorgen over maken... speelde dat de rol destijds bij hun verkeerde uh, uh, zeg maar vonnis wat ze hebben gewezen? Ik heb, ik heb niet de indruk dat het in die tijd speelde. Ik heb de indruk dat er, dat er door, de, door het Hof veel tijd is besteed aan deze zaak. Er zijn, er zijn meerdere zittingdagen geweest. Getuigen zijn uh, opnieuw de zitting gehoord. Uh, is, ik, heb, ik heb niet de indruk dat, dat dit, dat dit uh, afgeraffeld is. Meneer? Nou, ja, we hadden, hadden toen of een jaar 25 geleden schreef mijn collega John Griffith in het Nederlands Juristenblad... al een vlammend betoog van de rechtelijke macht wordt een fietsenfabriek. Tegenwoordig noemen we dat een koekjesfabriek. Uh, daar heeft mensen toen ook niks van aangetrokken. En je kan zeggen van ja, rechters die keken toen anders tegen zaak aan. Dat klopt. Maar de verantwoordelijkheid voor rechters is niks aan veranderd. Namelijk aan het einde van de rit zitten en serieus naar zaak kijken... ...dat ze een beslissing geven. Dat is wel één opmerking. De recherche heeft natuurlijk toch gemanipuleerd in dit dossier. Meneer Van Koppen, wat verwacht u dat de Hoge Raad morgen zal bepalen... Nou, als, als de Hoge Raad geen herziening toestaat... Dan, dan, dan moeten we ons toch zeer zorgen gaan maken... over het herzieningsproces in Nederland. Want hier, hier ligt natuurlijk nog een heel belangrijk... niet genoemd uh, probleem in deze zaak. De, de recherche heeft doelbewust uh, ontlastend bewijsmateriaal... uit het dossier ja. gehouden. Dat is crimineel, en, uh, lijkt mij. Nou ja, u kunt het crimineel noemen. Het is in ieder geval een, een, een overheersend argument... om herziening toe te staan. Ja. U verwacht dat er ook herziening komt, meneer Louvendi? Ja, absoluut. En uh, mocht uw cl cliënten worden vrijgesproken... gaat u dan nog stappen ondernemen tegen de toenmalige betrokkenen? Uh, het is de grote vraag of je, of, je, of je de schuldige persoon kunt aanwijzen. Maar zou u dat willen onderzoeken namens uw cliënten? Dat zou ik moeten laten onderzoeken. Ja. Ik ben heel benieuwd. Morgen om 12 uur is de uitspraak. Peter van Koppen, Joost Louvendi. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Geen dank voor de avond. Dat was met het oog op morgen voor deze maandagavond. Straks in Casa Luna spreekt Mieke van der Wij met puzzelontwerper Jelmer Steenhuis. Het gaat over de cryptogrammen die hij maakt voor NRC Handelsblad. En Vrije Nederland en het jaarlijkse econogram komt er weer aan. De crisis cryptisch omschreven zou voor mij veel te ingewikkeld zijn. Luisteren dus, want u kunt straks twee uur lang meepuzzelen bij Casa Luna. Tot volgende week.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 Een eeuw met heel veel immigranten uit verre streken. In sommige Nederlandse steden komt er zelfs een heus immigratiebeleid op gang. Zal ons land ooit een Gouden Eeuw hebben gekend zonder die nieuwkomers? Een vreemde geschiedenis. Morgenavond, 5 voor half 9 Nederland 2. Feliciteer Edukans op Facebook en help een kind naar school. Dit is Radio 1.